Het college adviseert de minister ook met de fabrikanten te gaan praten over de prijzen van de middelen. Gen Zieme, fabrikant van medicijnen tegen de ziekte van pompen en fabrie, is bereid meer inzicht te geven in de kosten daarvan. In Turkije moeten drie hoge officieren twintig jaar de cel in. De rechter acht bewezen dat zij in 2003 de regering van premier Erdogan ten val wilde brengen. Hij veroordeelde de drie tot levenslang, maar in de praktijk zal de straf neerkomen op 20 jaar. Het waren de zwaarste straffen in een proces waarin 365 actieve en gepensioneerde officieren terecht staan. 34 van hen werden vrijgesproken, de overigen kregen celstraffen tot 18 jaar. In verschillende steden in Pakistan zijn bij demonstraties tegen de anti-islamfilm Innocence of Muslims zeker 15 doden gevallen. Bij betoging in de havenstad Karachi en in het noordelijke Peshawar kwamen mensen om. In heel Pakistan werd gedemonstreerd nadat premier Ashraf had opgeroepen om op een vreedzame manier de liefde voor Mohammed te betuigen. Uit voorzorg was de toegang afgesloten tot Amerikaanse diplomatieke posten. De platenmaatschappijen Amy en Universal mogen fuseren van de Europese Unie... maar moeten wel een aantal labels verkopen. Die voorwaarde is gesteld om te voorkomen dat het nieuwe bedrijf te veel macht krijgt. Brussel wil dat onder meer het platenlabel Parlophone wordt verkocht... dat albums uitbracht van onder andere Queen, Tina Turner en Coldplay. Andere platenmaatschappijen hebben kritiek op de fusie. Het weer. Vanavond en vannacht regenachtig. Morgen kans op een bui, maar ook zon. En het wordt een graad of 15. Dit was het NOS Journaal. AWB-verkeersinformatie. Er staat nog één file op de A1 van Apeldoorn naar Hengelo, bij Deventer 2 kilometer. Uh, Supergoed nieuws. Die nieuwe klant? Ja, die is binnen.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 Met techniek die het doet. Jopie Business. Dit is Radio 1. VPRO. Brands met boeken. Wim Brands. Ja, welkom. En tot acht uur te gast in dit boekenprogramma op Radio 1. Fred de Vries, welkom Frit. Dank je. Jij hebt geschreven Afrikaners, een volk op drift. Dat gaat dus over de blanke inwoners van Zuid-Afrika... waar je zelf overigens sinds 2003... Ja. Woont en daarvoor heb je er ook een tijdje gewoond. Ja, het is hè? 92, 95. Maar eerst even iets anders, want ik ken jou eigenlijk omdat je eerder Club Risico schreef, de jaren 80, toen en nu. Dat was een totaal ander boek dan, uh, dan, uh, dan dit boek, zeg maar. Dat was een soort inventarisatie van, nou zegt zelf. Ja, maar. dat was een inventarisatie van de underground cultuur in zeven steden. En. Uh... Ja, dit, ging, dit gaat over één volk, inderdaad, de Afrikaan. Dus de, de Afrikaans sprekende blanken in Zuid-Afrika. Hoe ben je in Zuid-Afrika terechtgekomen? In eerste instantie tussen 1992 en 1995... omdat mijn toenmalige vrouw daar werkte. Die, die werkte voor de ambassade. Die was uh, tweede ambassadesecretaris En die hield zich toen bezig met ontwikkelingssamenwerking. Dus na de... Uh, nadat de klerk apartheid officieel had afgeschaft, begon Nederland daar weer uh, ontwikkelingssamenwerking te doen. En daar hadden ze iemand nodig. En omdat zij specialist was, kreeg zij die baan. En toen ben ik in 2003 teruggekomen. Toen was je inmiddels van je vrouw af? Ja, ja. Bescheiden heet dat eigenlijk? Ja, natuurlijk. ja. Uh, maar jij bent weer, je bent weer teruggegaan. Ja, we zaten in Eritrea en zij was daar ambassadeur, en dat, dat liep niet goed. En ik hield het daar niet meer uit in Eritrea. Waarom hield je het niet uit? Los van nou, elke omdat is... het een vreselijk land was. Ik bedoel, je hebt Noord-Korea en je hebt Eritrea, en dat zijn twee landen die zich totaal hebben afgezonderd van de buitenwereld. En uh, ja, je kon geen kanten op ik bedoel, je had je hoofdstad als Mara, waar nou. Nog geen honderdduizend mensen wonen volgens mij. En je had een, een stadje aan zee, Massawa. En dat was het enige waar je heen kon. En ik zat daar als man van een ambassadeur. Uh, als enige man van de vrouwelijke ambassadeur. Ik bedoel, er waren verder geen vrouwelijke ambassadeurs. Nee. En uh, ja, ik werd daar schreeuwend gek. Ik bedoel, je zit in een cultuur die mensen hadden 25 jaar burgeroorlog achter de rug. Dus een cultuur die heel erg afgesloten was geweest van de rest van de wereld. Heel weinig mensen die. Engels en ik sprak geen Tigrinja, wat ze daar spreken. Nog wat oude Italiaanse resten. En uh, op een gegeven moment zag ik geen uitweg meer voor mezelf... om daar nog langer te blijven. En toen ging het huwelijk ook nog mis. En toen had ik besloten niet terug te gaan naar Nederland. Ik werkte voordat ik naar Osmare ging... als correspondent in Rotterdam voor de Volkskrant... Maar dat vond ik toch een beetje een, een soort zwakte bot om dan terug te gaan. Waarom eigenlijk? Ja, ik bedoel, een beetje met hangende pootjes terug... omdat je mislukt in, in Asmara. Dat wilde ik niet. Maar goed, je, je, je had gewoon natuurlijk naar Nederland terug kunnen gaan... en gewoon weer de journalistiek in. Ja. Je, je hebt besloten om in Afrika te blijven. Ja, nou, ik, ik, ik was toen in de tussentijd twee keer in Zuid-Afrika weer geweest. Eén keer voor een verhaal over... Zuid-Afrikaanse schrijvers. En ik had daar nog best veel kennis te wonen. En toen ik er was, die keer dat ik terugging... dat was En voor Club Risico ben ik ook terug geweest in 2001. En ik dacht van... Dat, bedoel, het land was toen volop in beweging. De, de, de, de, de sfeer was heel goed. Iedereen was optimistisch. En het leek ook heel goed te gaan met Zuid-Afrika. En ik dacht, daar zou ik nou wel eens een poosje terug willen... En ik had toen idee opgevat om een boek te schrijven... over een Zuid-Afrikaanse beatdichter, Sinclair Bijlis. Iemand die ook nog met uh, William Burroughs had samengewerkt... en met Gregory Corso en een beathotel in Parijs had gewoond. Dus dat leek me een fantastisch idee. En ik had daar wat geld voor gekregen. En dat boek, dat ben ik nu eindelijk aan het schrijven. Vertel, uh, vertel even iets over die beatdichter. Dat is. Uh, hij, was, hij is geboren in Oeganda, van, uh, in Kampala... Hij uh, had Zuid-Afrikaanse ouders. Hij was Joods-Zuid-Afrikaans. Op zijn zesde of zo teruggegaan naar Zuid-Afrika... omdat er geen scholen waren toen in Kampala. Dus Of je moest je kinderen naar Kenia sturen... of je ging terug naar, naar Zuid-Afrika in zijn geval. Uh, toen is hij opgegroeid in Johannesburg. Midden jaren 50 heeft hij gestudeerd. Midden jaren 50 is hij weggegaan. Ik denk, bedoel, het is nooit helemaal duidelijk geworden... maar omdat zijn moeder dacht dat hij was tamelijk excentriek uh, en, en, en nogal een flap uit. Dus ik denk dat zij bang was dat hij zou worden opgepakt... door de apartheidsautoriteiten. Toen is hij via Marokko... hij is naar Tanger geweest een tijdje. En toen is hij in Parijs terechtgekomen, via Londen nog. En in Parijs is hij toen in dat Beat Hotel... dat hotel waar alle Beat-grootheden uh, tijdelijk verbleven... Ginsburg, uh, William Burroughs, Gregory Corso... Uh, Brian Geysen... En daar is hij toen met die beat scene in aanraking gekomen. Daar hebben ze samen een boek geschreven, Minutes to Go heet dat. Hij, Geissen, uh, Gregory Corso en William Burroughs. En uh, daarna is iedereen weer ja, gaan driften, heette dat destijds. En hij is toen in, in Griekenland terechtgekomen op het eiland Hydra. Waar hij ook nog met Leonard Cohen in aan, aanraking kwam. Die woonde daar ook destijds. Toen is hij teruggegaan naar Parijs. Toen is hij in Londen terechtgekomen. Waar hij in die soort Joodse underground scene uh, kwam. En eind jaren zeventig teruggegaan naar Zuid-Afrika. Als een soort de mad poet of Jovel noemden ze hem daar. Jovel was een wijk in Johannesburg waar het hippe volk leefde destijds. En uiteindelijk is hij in 2000 als een soort armlastige dichter gestorven. Dus zijn leven ga ik beschrijven. He, he. Want drie jaar na zijn dood kom jij al, kom daar, kom ja. jij al driftend uh, in, ja, in Zuid-Afrika ja. aan. Enigste kind ook, hij ook. En wat voor Zuid-Afrika kom je dan aan in 2003? Nou, in 2003 was, was de sfeer nog heel goed. Het was een beetje... Mbeki was nog president, Thabo Mbeki. Uh, economisch gezien ging het heel goed. Weet je, al 6% economische groei... Uh, het begon een beetje te rommelen. Er begonnen wat anti-blanke gevoelens op te komen, merkte je. Uh, Hoe merkte Af je dat? Nou, dingen als straatnamen veranderen, weet je wel. Uh, er zijn nog heel veel straten die uh, Pieter Tiefstraat heten of Jan van Riebeekstraat. En die werden dan ineens uh, Peter Mokaba Street genoemd. En uh, ja, dat vonden die Afrikaners, die zagen dat als Afrikanen pesten. En je begon ook de effecten te zien van die affirmative action. Weet je wel, dat als de positieve discriminatie, zouden wij dat noemen, denk ik. Uh, waar banen dus niet meer naar blanke gaan, maar alleen naar zwart. Of, of naar zwarte, gekleurde uh, Indiërs en vrouwen, die, die krijgen voorkeur. Dus de, de, de blanke Afrikanen man, of blanke man, die voelde zich uh, tekort gedaan. En um, het was ook voor het eerst dat de Afrikanen zich weer een beetje hergroepeerden. Want die, die, die hadden eigenlijk een soort trauma schok na die, die veranderingen. Ik bedoel, het was natuurlijk immens. Ja, ze waren opeens de baas niet ja, meer. Tot 94 heb je alle macht over het hele land. En vanaf nou, 96 of zo, toen de klerk uit de regering van Nationale Eenheid stapte, raak je al die macht kwijt. Al je politieke macht, boem, in één keer kwijt. En je wordt een soort. Minderheid die ook nog eens een keer een niet zo prettig verleden heeft... waar je ook mee te kampen hebt. Dus het was voor die Afrikanen in het begin een enorme schok. Van hoe ga je daarmee om? En zo rond 2003 begonnen ze zich een beetje te roeren weer. Je kreeg uh, muziekfestivals, literatuurfestivals. Er werd veel, veel Afrikanen muziek gemaakt. Er, werd veel, er werden veel boeken geschreven in het Afrikaans. En ja, ik denk dat ze een beetje zo weer met hun hoofd boven, boven de aarde kwamen... om zich heen kijken en dachten, we hebben het overleefd. En nu gaan we ons ook weer een beetje sterk maken voor onze taal, onze cultuur. Dus rond de tijd dat ik terugkwam, begon dat te spelen. Wat er dan precies overleefd uh, heeft of, of, hè, en wilde overleven, mm -hmm. daar zullen we het over hebben. Want daar schrijf jij tenslotte in over uh, Afrikaans. Eerst even iets anders trouwens, want we gaan, we gaan dadelijk even naar muziek luisteren, maar... Ik moet je dan toch nog een keer uit, uitleggen, want het is zo mooi. Je begint ook je inleiding. Je ook wat neukond zo met die Hollanders? Wat betekent dat? Dat uh, was een uitspraak van of iets wat ik las in, in een... Max Dupré. Max Dupré, een journalist, Zuid-Afrikaanse linkse journalist... die vroeger het Vrije Weekblad uh, bestierde. Uh, en die, die had een column geschreven waarin het ging over de verhouding tussen Afrikaners en Nederlanders... en dat hij zich afvroeg waar maken we ons nog altijd zo druk... om wat Nederlanders van ons vinden. Ja. En Max Dupré voelt zich Afrikaan. Dus hij voelt zich meer verwant met de Soetus, de Zulus en de Kosa dan met de Hollanders, met de Nederlanders. En daar ging dat verhaal over... En dat is natuurlijk een tamelijk prikkelende kop als Nederlander. Want neuk in het Afrikaans betekent niet de geslachtsdaad. Nee. Maar het betekent uh, donderen, je druk maken om. Uh, iemand meppen. Dat, dat betekent neuk. We zitten nu overigens meteen midden in, het, in, het, uh, in, in je boek. Met wat je daarvoor in één zin zegt over Max Dupré. Hij voelde zich als Afrikaan, hè, dus blanke Afrikaan, een Afrikaner. Meer verwant met. Met de Soethoes en de Kosa en de Zulus, de Tswana's, dan met de Nederlanders. Uh -huh. Hij zegt: Wij zijn hier geboren en getogen. Wij zitten hier al. Nou ja, wanneer kwam van Riebeek? 1652. Ik bedoel, sindsdien zijn er natuurlijk golven Europeanen naar Zuid-Afrika gekomen. Tot, tot, tot in de jaren 50 nog uit Nederland heel veel. Maar zijn voorvader Dupré is een, een hugenote-naam En die zijn in 1688 gekomen. Dus hij zegt: Ik zit hier. Nou wat is het, 400 jaar, bijna, uh, zit mijn voorvader hier. Ik ben een Afrikaan. Een blanke weliswaar, Pill native noemt hij zichzelf. Uh -huh. een, een bleek uh, inlander. Uh, en we hebben niks meer met die Hollanders. We, komen, we hebben niks meer overeen met hun. Onze cultuur is Afrikaans. Wat dat betekent, dat zal, uh, dat zal te sprake komen. Maar eerst even, je zegt 2003, die Afrikaners... Die blanken, die, nou ja, ze waren de macht kwijtgeraakt. Uh, ze wisten even niet meer waar ze moesten kijken. Zo na 2000 kwamen ze langzaam weer met hun hoofden... af en toe hè, boven mm -hmm. de omheiding uit. Zo even kijkend. Uh, even kijkend ja. en dan weer de aarde in. Uh, je hebt het over de muziek die dan gemaakt wordt. Je besteedt vrij veel aandacht in je boek aan Koos Kombuis. Wie is Koos Kombuis? Koos Kombuis is een uh, zanger... Maar ook een, een schrijver, een journalist, een columnist, een dichter. Maar ik leerde hem kennen als zanger in, toen ik daar de eerste keer was in 1992. Toen al? Toen ja. Toen, toen had je een, een soort beweging, die heette de Alternatieve Afrikaners. Die Alternatieve Afrikaners. En uh, dat was vergelijkbaar qua houding met punk. Qua muziek niet, hoor. Het was tamelijk brave muziek. Een soort uh, twaalfmaten rock'n'roll en, en folkachtig muziek. Maar ze noemden zich Koos Kombuis, Johannes Kerkkorrel, Bernoldus Niemand. Dat waren de namen die ze hadden aangenomen. En wat zij deden was ageren tegen het apartheidsregime. Dus ze ontstonden zo eind jaren tachtig. En toen ik daar aankwam was dat net afgelopen. En ik voelde me in eerste instantie tamelijk ontheemd daar... Want ik begreep er niet veel van, van dat hele Zuid-Afrika. En op een gegeven moment had iemand me die plaat gegeven van Koos Buis. En toen ging er een soort wereld voor me open. Maar wat begreep je niet? Ja, ik durf te raden wat niet, maar zeg het zelf Laat maar. Het. <laughs> ja, het is wel misschien wel leuk als ik raad, hè? Ik heb ooit, hij komt ook in je boek te sprake, Rian Malan. Ja. Hij zal straks ook nog te sprake komen... Uh, Uitvoerig gesproken. En die zei tegen mij: van ja, jij snapt, hè, geboren daar blank ook, jij snapt helemaal niets van Zuid-Afrika, zei hij. Want jij denkt alleen maar in die uh, typisch Nederlandse. Uh, hoe moet je dat zeggen? Zwart-wit-termen. Zwart, zwart ja. zeg, maar het, het, het is ingewikkelder dan dat. Hij ja. zegt: ik ben ook tegen de apartheid, daar kunnen we heel simpel uh, over zijn. Maar het is veel ingewikkelder dan, ja. dan dat. Dat is wat, wat moeilijk te snappen is, waarschijnlijk, als je ja. het ziet. Ja, en ik had natuurlijk. Ik had in andere Afrikaanse landen gewoond. Ik had in Kenia gewoond en Oeganda, vijf jaar in totaal. En ik was dus gewend om in een zwarte omgeving te verkeren. Ik bedoel, onze buren in Kenia en in Oeganda waren zwart. En mijn vrienden in Kenia en Oeganda waren zwart. En dan kom je in Zuid-Afrika. We woonden daar in een, een, een, een Voorstad van Pretoria, die Verwoerdburg heette. Die is nu veranderd inmiddels in uh, Centurion. Verbo Verwoerdburgstad heette het. En dat was. Daar nou, woonden veel lui uit het leger en gepensioneerden. En dat was puur Afrikaans en ontzettend conservatief. En ik. Ik was daar, mijn vrouw ging elke dag braaf naar de werk. En ik, ik was freelance journalist, maar ik had in het begin niet zoveel om handen. Dus je voelt je totaal verloren daar. En ik dacht, ik ga zo makkelijk vrienden maken met zwarte Zuid-Afrikanen. Zo blijkt dat die 16 kilometer verderop wonen in een township. Waar je toen ook nog niet zo makkelijk kon komen. En ik had natuurlijk, jij waarschijnlijk ook, ben opgegroeid in de jaren 70 en 80. En ja. dan heb je toch een een bepaald beeld van blanke Zuid-Afrikanen. Ik kan me die televisiebeelden goed herinneren... waar je politiemannen ziet meppen op zwarte demonstranten... en je ziet grote stevige boeren met zo'n korte broek en van die lange kousen. En die zeggen van wij gaan ons nooit overgeven aan die zwart mannen, Weet je wel, dat soort dingen. Fouten kan het allemaal niet. Fouten kan het niet. En dat is het beeld waar ik... en ik wist ook helemaal niet dat je Engelstalige en Afrikaanstalige blanke had. Ik dacht ja. dat het allemaal één pot nat was bleek dus allemaal niet zo te zijn. Dus je komt er in een land waar je heel weinig van begrijpt... midden in een politieke strijd. Dat was 92, dat was tamelijk heftig aan toe. Uh, waar je ook niet bij betrokken voelt. Want er, er gingen ook moordpartijen tussen Inkata, de Zulus en het ANC. Waar je ook heel weinig van begreep. En je had dan het apartheidsregime. En je had een soort linkse uh, Zuid-Afrikanen. Maar ja, daar had je toch niet zo makkelijk contact mee... omdat het niet jou, jouw strijd is. Ik bedoel... Ja, ik ben daar niet opgegroeid. Tuurlijk ben je tegen apartheid. dat is Logisch, als Nederlander, maar sowieso. Uh, en toen ontdekte ik dus die, die alternatieve Afrikaans. En daar kon ik me mee identificeren qua muziek. Weet je wel, dat soort punkachtige gedoe. Want ik ben opgegroeid ook tijdens de punktijd. Johnny Rotten was dan Koos Gebuis. En Sid Vissjes was Johannes Kerkhorol, zeg ja, maar. Wist uh, Koos Gebuis dat ook, dat hij Sid... ja, zit. Ja, ja, ja, ze waren best wel... Uh, je konde ook een hoop dingen krijgen, hoor. Het was niet... Uh... Laten we luisteren naar hem, want ja. we hebben, ik heb twee nummers van hem. En misschien moet je het even inleiden. Dat een, dat, wat we dadelijk gaan horen, dat heet Zwart September. Ja, Zwart September, dus van de, eerste, de tweede LP van hem. LP, is toen nog. Die heette Niemandsland. En Zwart September maakte enorme indruk op me... omdat het, het behandelt eigenlijk de hele historie van Zuid-Afrika... In, in, wat is het, vier minuten of zo... Het is een, hele mooie, een heel mooi nummer, vond ik het. En je, alle drie, de, de alternatieve Afrikaners... Kombuis, Kerkhoorl en niemand, die spelen op dat nummer mee. Dat is volgens mij het enige nummer waar je ze alle drie tegelijk op kunt horen. We, laten we eerst ja. gewoon even luisteren. September is de mooiste, mooiste maand. By die die het was spoedig bij die buren. Die thuis zit gebrand, daar aan mannen leuk kant. Al die volkjes kop, die kasper was vol kans gestopt. En die vrouwen bij die draad, het eerste die gedruis is geworden. maar rachel, jou kind. die boel. Het ongudgemoed. Groot machine, oer die land, september heet die vol. Die seizoen wat brand en honderd brand, een lente bekend door. Was voor de zon de pas, nog twijfel. Zaast nog wij, we niemand land te Die zwarte zon ja die zwarte zon er pas. Langs die mieren, verleest de rom en de Lang straat waar ik see no nog to tot later niet the angry night. I'm a doll, I'm a chubby, I'm a palmer, I'm a oude I'm star, I'm a From the tafel, I'm a child, I'm a man, I'm a man, I'm a man, I'm a man, I'm a man, I'm I'm a zo so ja, toch lieve, die ongerijmde moedertaal. De CVS 6 met kleins en patrons, land op die pauw. Die hart is bitter koos. In a noot a lente bleek en nu het stand alleen te blijken door waar schorten zonder pas nog schuifel langs die muren en niemand's land ze als nog wij word niemand's land te vinden. Waar het zot is antwoord gegeven. Voor ons afgebrande school, met die kregen van onze kennis. Het eerste stempel van al die squatters, van ons land, als aan jou. Ons zo dran gaat, ons zo treurig, ons zo klubgwee als je en city voor ja koos kombuis Zuid-Afrikaanse muzikant en eh, ik liet hem horen omdat vanavond in brands met boeken hier op Radio 1 de gast is Fred de Vries, naar aanleiding van zijn boek Afrikaners, een volk op drift. En Koos Kombuis, Fred legt het voor, de, voor dit nummer uit, was iemand die hij ontmoette in Zuid-Afrika. Een Afrikaner, een jonge, blanke Afrikaan, Zuid-Afrikaan, die tegen de apartheid was en, en die alternatieve zien zich ophielden. Je zei, wij hier in Nederland... zijn allemaal, nou allemaal, maar veel Nederlandse... idolaat van Gert Vloknel. Dichter, ook een muzikant, mm. maar je zegt eigenlijk... is Koos Combuis gewoon, het is beter. Nou, ook muzikaal. Ja, muzikaal. Ja, ja. Overigens, Gert Vloknel, die komt uit... heeft er één heel mooi nummer gemaakt, voor West. Dat is dat is dat stokieland, hè? Ja, dat is niet... Uh, daar ben niet vrolijk van. Nee, maar wat? Nou, het is een soort truckers tussenstop. Weet je wel, onderweg van Kaapstad naar Johannesburg is dat, ja, niet halverwege, maar een aantal uur rijden. Dus daar, daar stoppen heel veel trucks. Uh, er was een schreeuwend watertekort vorig jaar. Uh, dit, mensen die het zich kunnen veroorloven gaan weg uit Bovenhoort West. Dus daar, ja, dat is zo'n zo dorp in verval. Een beetje zoals het dorp wat ik beschrijf in mijn boek Vrede. Dat zie je op het hele platteland. Dus voor, voor... Wat als je de, de blanken die je daar ontmoet, hè, de Afrikaners ja. die daar... Wat, wat, zijn dat, wat zijn dat voor Afrikaners? ja kleinhandelaren, mensen die die winkeltjes bestieren, uh, wat mensen, ja, het is heel droog dat boven het west ligt in de Karoo, uh, ja, misschien nog wat ambtenaren, weet je wel, voor de, voor de, de municipality, maar. Dat is het zo ongeveer. Wanneer kwam jij op het idee van, de, van, van je boek over die Afrikaners? En met, met idee bedoel ik, dat is namelijk een mooie, hele open, eenvoudige vraag... waarmee je alle kanten op kunt. Maar hè, je ontmoette iemand, of er was iemand die, die tegen je zei... Van, breng nu eens in kaart wat, het nog, wat dat nog voorstelt, hè, die blanke cultuur. Nou, ik, ik had een vriend van mij had een Duitse op bezoek, een Duitse vriend van hem. En we zaten zo te praten over, over, over muziek ook... Weet je, Fokhoff Politico had ik net geïnterviewd... en, en nog wat uh, schrijvers en dichters. En hij zei van, joh, je moet er een boek over maken... over hoe jonge zuid afrikanen of Afrikaners het nieuwe land ervaren. En ik dacht, ja, dat is een goed idee. En toen dacht ik, ja, maar je kan niet alleen naar jonge mensen kijken. Je moet dan ook naar de verschillende generaties kijken. Van, hoe denken hun vaders erover en hoe denken hun opa's erover? En toen dacht ik van ja, dat kan je wel doen. Maar dan moet je, om die vaders en die opa's te begrijpen, moet je ook weer kijken naar hoe de Afrikanen-mythes. Weet je wel, de slag bij Broed, Bloedrivier van 1838 en de grote trek toen ze met z'n allen van de kaap over de bergen naar het noorden trokken. En hoe de grensoorlog, de, de, de oorlog in Namibië en Angola in de jaren 70... hoe die het denken hebben beïnvloed van, van Afrikaners. Dus dat boek dat breidde zich steeds verder uit. Uh, en toen dacht ik van ja, dan moet je ook naar de politici kijken. Van wat, wat hebben die politici nog te melden? Hoe zien die het land? Want je kan niet alleen naar dichters en muzikanten kijken. En je moet ook naar de gewone man kijken. Dus dat werd er allemaal grote, in verwerkt. Groter, grote, ja, grote Tot je ja. Tot, tot, ja, ambitie achter de horizon was verdwenen. Precies, dus op een gegeven maar... moment moet je dat boek ook gaan schrijven. Want je kan eindeloos blijven interviewen natuurlijk. Net noemde ik Rian Malan al. Die, ja. uh, die, heeft een, uh, die heeft een heel mooi boek geschreven over, over, over Zuid-Afrika. Ja. Volgens mij is het Engels. My Traitors' trait Heart. Ja. Dat is het, ja. Het is ook ja. in het Nederlands vertaald. Toen heb ik hem uitvoerig gesproken. Hij is, hij is weer familie van, uh, nou ja, allemaal Malans. Ze zijn waarschijnlijk ja. allemaal familie van elkaar. Ja. Maar, uh, de eerste apartheidspremier was een Malan. Ja. Dat was na de oorlog. Thea Malan, ja. ja. 1948. Jij voert Malan, Rian Malan, de nazaat, ook op, hè? Ja. Die, en die probeert jou ook iets duidelijk te maken over, over, over Zuid-Afrika... en over, over geweld bijvoorbeeld. Wat? Nou, dat, dat boek van hem, My Trait is Hard... Dat, dat was een beetje een aanklacht... tegen het westerse denken over Zuid-Afrika. Van wat we net vertelden, van dat wij echt dachten... de blank is allemaal goed of fout en de zwart is allemaal goed... En uh, dat is makkelijk op te lossen door die blanke te schoppen en dan krijg je een zwarte regering en dan wordt alles goed. Um, en dat deed hij, dat is al heel lang geleden. Dat, dat ja, eind jaren tachtig, begin jaren negentig. Nou, een jaar dat, of twintig geleden, ja, denk ik. Ja. He, Volgens dus, mij kwam het in 91 uit, dat boek. Ja, dat ja. zou heel goed kunnen. Ja. Uh, maar dat is interessant, want hij was ook he, tegen apartheid. Ja. Hij, hij zat op een gegeven moment... Is hij er, wilde ook hij, geen Afrikaner zijn, hè? Nee, hij is naar Los Angeles vertrokken ja. ook, hè? ja. Maar hij verzet zich tegen dat eenvoudige zwart-wit-denken. Ja. Oké, okay, we, we zijn tegen. Hij ook, ja. maar zei hij. Maar hij zei hij, er zitten meer kanten aan deze zaak. Dus wat hij bedoelt, My Traitor's Heart, uh, het heeft heel erg de nadruk op, op het geweld. En dat vond ik op zich niet zo interessant. Maar de eerste paar hoofdstukken waar die over zijn eigen achtergrond, dus de malans die in 1688 ooit aankwamen, ook hugenoten die. Uh, destijds gevlucht waren uit Frankrijk via Nederland... toen naar Zuid-Afrika zijn gegaan. En hij traceert hoe Afrikaners, blanke Afrikanen, geworden zijn... wat ze zijn geworden. Dus hij, gaat, hij kijkt naar de, de, de slag bij Bloedrivier, naar die grote trek... Die, al die historische momenten. En hij komt... Daarna gaat hij naar, naar Los Angeles... En daar, daar krijgt hij te veel heimwee. En dan gaat hij op een gegeven moment weer terug naar Zuid-Afrika. En dan wil hij beter begrijpen hoe de zwarte samenleving werkt. En dan wordt hij verslaggever... Hij is misdaadverslaggever in Johannesburg, Ja, ja. En hij gaat dan allerlei uh, ja, geweldsdelicten onderzoeken. Hij eindigt dan... Ik bedoel, dat er zijn de, de hammerman zo. Iemand die met een hamer mensen de hoofd in slaat en zo. Uh, maar hij eindigt dan ergens in KwaZulu-Natal... bij een van de blanke boer die goed wil doen onder de Zulu's. Escot uh, heet die, geloof ik, als ik me goed herinner. En die blanke boer, die, die, die raakt verwikkeld in... er zijn allerlei wat dan... Uh, God, hoe heet het ook weer? Het, het geweld tussen Zwarte, dat was een, een mooi uh -huh. woord voor. Uh, die raakt daarin verwikkeld en die wordt uiteindelijk zelf om zeep geholpen. En zijn vrouw, die, die leeft nog en die woont daar nog. En Rian, die gaat bij die vrouw op bezoek en die probeert te achterhalen... Waarom Zuid-Afrika nooit zal werken. Want dat is een beetje zijn invalshoek: het wordt nooit wat met dit land. Het wordt nooit wat. Ja. Want, ik bedoel, eh, waarom. Ja, niet? vier eeuwen van geweld, die haal je niet zomaar eruit. Dat is een beetje zijn, zijn theorie. Geweld is onderdeel van de dialoog geworden. Ja. Dat is het eigenlijk. Ja. Dat klinkt heel Als je niet krijgt wat je wil ja, hebben, maar... dan. Pas je wel toe. Dat zag je nu pas ook met die, die mijnwerkers. Die ja, dat is overigens. Dus week begin, de, we hebben het net even nog, nog voor de uitzending bekeken. Deze, deze week was er een soort overeenkomst. Ja. He, maar er zijn, er zijn de afgelopen maand hoeveel doden gevallen? Ja, 50. Vijftig doden. Ja, dat, dat verdwijnt dan... In die mijn, mijnbouw onlusten, ja. Maar, 34 in één keer en dan elf daarvoor en nog een paar. Maar kijk, nu wordt het interessant. Rian Malan die zegt: luister, hoe je het ook wendt of keert. Nee, of, we kunnen allemaal tegen de apartheid zijn. Of wat voor standpunt we ook innemen. Maar dat geweld is onderdeel geworden van de dialoog. Door ja. al die eeuwen. Dat krijg je er niet meer uit. Dat wordt nooit meer wat. Ben ja. jij er ook zo somber over? Nou, ja, hij heeft ook wel iets optimistisch hoor. Um, hij zegt... Dat je als Blanke, dat zegt Antje Krog ook op een hele andere manier, maar dat je als Blanke gewoon moet aanpassen. Want dit is een zwart land en het is nu steeds meer een zwart land aan het worden. Dus je moet bij Rians sterke man zijn dan de zonen van die escort die vermoord is. En dat zijn een soort Zuid-Afrikaanse cowboys die in hun bakkies bakjes zijn de bestelwagens, ja. rondrijden met een pistool op zak. Die, die... rijden ook door Amsterdam, en Rotterdam, ja. van die bakjes. <laughs> ja. Maar er zitten dan weer andere types in. Die hebben ook pistolen op zak. Ja. Ja. Maar goed. Uh, die dan uh, zoeloe praten, vloeiend. En die gewoon leven zoals zwarte Zuid-Afrikanen leven, zeg maar. Wel wat rijker natuurlijk. Antje Kroeg vindt ook dat je, je als Blank moet aanpassen... Maar die vindt dat je eigenlijk helemaal moet opgaan. En je identiteit moet opgeven, bijna. En zwart moet worden. Die heeft ook een boek geschreven, Begging to be Black. Dat ja. is een soort uh, tong-in-cheek titel. Waar ze hoopten dat ze wat uh, controversie mee zou veroorzaken. Heeft ze ook gedaan. Maar ze hebben eigenlijk. Hebben ze allebei hetzelfde idee. Ook al hebben ze enorm de pest aan elkaar. Is dat je... Dat is vaak zo met mensen die de pest aan elkaar ja. hebben. Hè? Die lijken ja. veel meer op elkaar ja, dan ja, hen lief is. Maar goed. Ja. Ja. Nou ja, de ene vindt dat je het een soort van een agressieve macho-cowboy-kant moet doen... en die andere vindt dat je het op een nederige, uh, lieve manier moet doen. Maar allebei zien ze wel in dat je als blanke wil je in dat land kunnen blijven... je in grote mate moet gaan aanpassen aan een zwart, zwart land. Anders word je als Kenia, weet je wel... een soort klein groepje blanken wat daar nog woont... en een soort koloni koloniale levensstijl erop nagaat. Maar hoe denk jij daarover? Ik denk... Ik bedoel, ik ben het met allebei wel eens. En ik denk dat je twee, drie generaties verder dat ook wel gaat zien. We bedoel, voor het eerst gaan blank en zwart samen naar school. Maar je ziet natuurlijk tegelijkertijd een zwarte middenklasse ontstaan... die hele blanke aspiraties heeft. Die willen een grote stereo, die willen een mooi huis, die willen een zwembad. Die hebben bedienden, zwarte bedienden. Dus je ziet een soort naar elkaar toegroeien van, van een middenklasse... Maar daaronder heb je een enorme massa hele arme zwarte. En je krijgt, denk ik, in de toekomst... veel meer een soort klasseconflict dan een rassenconflict. Daar gaan we dadelijk op door. Maar eerst nog een keer Koos kombuis. Want we hadden net Zwart September, dan is er nog een nummer. En dat, moet je me even helpen met de titel? Box. Bomskok babbelas. Bomskok babbelas. En dat, dat, heeft, dat, is, dat heeft iets met shellshock? Bomskok is shellshock. Afrikaans shell maakt overal een, ja? een woord voor. Bomskok Een Babbelas is, is een Zulu woord eigenlijk. Dat betekent kater. En, waar, wat, en die shellshock, die, die, die, waar, waarom, waarom is dat? Ja, ik denk dat het in dat nummer gaat over de grote veranderingen die plaatsvinden... In, in, hij zingt over Hilbrouw, dat is een wijk in Johannesburg. Wat voor wijk is dat? Ja, dat was vroeger de uitgaanswijk, nog steeds wel, denk ik. Uh, voor Blanken, waar het beentje speelde en de nachtclubs waren. En dat was de eerste wijk in Johannesburg die ook grijs en toen zwart werd. Maar dat ging heel snel, binnen twee jaar, was die hele wijk zwart. En dat was toen een soort Wilde Westen met schietpartijen... en waar je ook echt helemaal niet meer kwam... En dat is nu, zit het, de Nigerianen hadden daar hun, hun drugskartels. En Zimbabwanen kwamen er en Congolezen. Dus dat is echt enorm snel gegaan. En daar komt dat bomskok, shellshock, vandaan. En nu, als je er nu naartoe gaat? Ja, het is nu een soort verloedende wijk. waar je s'avonds niet zo heel veilig bent, maar. Je kan er wel komen, maar je hebt er niks te zoeken, dat is het punt. Hoe zit, nog even voordat we naar Koos terugkeren... hoe zit dat nu met dat met geweld? Want je had het over Rian Malan. Ik herinner me dat ook uit zijn boek, My Traitor's Heart... dat die ook beschrijft hoe die misdaadverslaggever is in, in Johannesburg... en, en nou ja, de ene gruwelijke ja. moordzaak naar de andere krijgt. En nu? Hoe, hoe zit het met, met, met, met de misdaad? Ja, het is wel wat afgenomen... Uh, aanzienlijk hoor. Het aantal moorden is natuurlijk, ik bedoel, 40 per dag of zo... is abnormaal hoog. 40 per dag nog zo? Ja, zoiets. Ja. Ik bedoel, het was eerst 52 per dag. Dus het is een aanzienlijke afname. Maar nog steeds heel veel. En het geweld heeft natuurlijk... dat is het rare van Zuid-Afrika, dat het zo'n... sadistische kant heeft. Want mensen worden... je kan iemand beroven als hij niet thuis is... en je kan ook wachten tot iemand thuis is... en hem dan met een strijkijzer of zo bewerken... of kokend water over hem heen gieten... De, dat, dat is het rare van dat Zuid-Afrikaanse geweld. Dat er een soort hele gruwelijke, sadistische kant aan zit. En dat, Ik heb er wel eens een verhaal over geschreven... maar niemand kan dat werkelijk goed verklaren waarom dat is. Waarom je een oude vrouw van in de zestig zo moet verkrachten... als je de berooft. Dat soort dingen. Het heeft te maken met, met relaties die zo gegroeid zijn... en onmacht van de zwarte man, et cetera. Als je het vanuit psychologisch... Verklaringen. Maar, maar zijn dat de verklaringen? Ik bedoel, dat, is, dat, is natuurlijk, dat zijn natuurlijk de verklaringen die je meteen leest. En ja. die, die, die, maar is dat ook zo? Ik heb geen idee. Ik bedoel, ik heb nog nooit zoiets. Maar dat die, is toch wel weer het som. Nee, maar goed, nog even op Rian ja. Maland terugkeren met zijn uh, My Traitor's Heart. Die zegt van oké, okay, het geweld is hier zo. zo dominant geweest in ja. al die eeuwen... dat het gewoon onderdeel is geworden van ook een, van de dialoog. Maar ook, zoals je dit nu beschrijft, je kunt iemand gewoon beroven. Je kunt het ook doen als hij niet thuis is of wat dan ook. Nee, maar goed, kokend water eroverheen ja. ook nog. Dat, gaat, dat is buiten je bevattingsvermogen bij ja. ja, het van heeft waarschijnlijk te is... maken met historisch gegroeide verhoudingen. Ik bedoel, dat leidt geen twijfel. En uh, de gruwelijkheid... Die, die vindt al 400 jaar plaats. Ik bedoel, toen die, de, de Nederlanders kwamen daar in 1652, was eerst de, de Bosjesman uitgemoord. En daarna uit ze op de Zwarte, ten noorden van een rivier. En toen werd dat conflict uitgevochten. Dus het, de hele tijd zijn het conflicten geweest. En die zijn, Rian schrijft ook ergens in zijn boek, ik citeer hem ook, van de enige manier waarop je de Zwarte ten onder krijgt, is als je met, met je je lies in zijn nek staat en hem laat kermen. Ik bedoel, dat is de mentaliteit, zegt hij, die, die je nog steeds terugziet. En in die townships en zo is het ook... Bedoel, het is recht van de sterkste. Als je een pistool hebt, dan heb je wat te zeggen. En zo, zo werkt het. Maar bedoel, de meeste, dat moet er wel even bijgezegd worden... Hoor, dat de meeste misdaad vindt plaats onder zwarte, tussen zwarte. Bedoel, het is niet per se tegen Blanken gericht... Het feit dat blanken veel rijker zijn, maakt ze natuurlijk een aantrekkelijker prooi voor misdadigers. Maar goed, dat, dat, dat beschrijf je ook. Dat is de, de, de muurtjes worden wel steeds hoger ja. Ja. Hè? rond de huizen. Ja. Nou ja, het, is ook, het schijnt de theorie te zijn dat hoe moeilijker je ergens binnenkomt... hoe groter de kans is dat er zwaar geweld wordt gebruikt. En het is ook vaak dat mensen een pistool thuis hebben... En als, als inbrekers weten dat er een pistool is, gaan ze ook voor dat pistool. En als je weet dat er een pistool is, is de kans natuurlijk ook groter... dat iemand dat pistool zal gebruiken. Dus zal jij ook eerder jouw pistool gebruiken? Het ja. is een soort wedloop van, van, van bewapening en geweld. Maar het is afgenomen, hoor. Het is, het is niet maar, meer zo... Maar goed, dit <laughs> is wel het moment voor Koos uh, Kompijn. ook. Hij kan weg t-shirt van die draad, op kijk balkon. Zijn bronze dag en stomfies, lady jullie waarom voor. Ik vind die waar is dit nie? nog even op het joe. Ik van die batscape school. Kortse straatse traffic. Stimt er naar music. Doe stringste special speel. Tot vervelend stoe op fijn. Hoe is van mij, van Ex-bom, Scott, Babelaas, opgecheckt, uitgepast. Reste gerokt om met, heeft mij tekst in mijn rechtszaak. Drive for white, drive for black. En hier roeien en die knappen. Ja, meneer, ja, pas. Oh, je geld en oh, je bed. La la la. I'm a fan &E, of anger. the is in my Liefde in Coffee plane bottomless for 12 smart whisky. Soo soo. It's down in Tatsu Straat. Upper glass and jobel. And Kreml and Marabastat. Working sand in Jowel. a six-sobel. It's over next squirt of beer. And high points and cockies. And as if van here, my package, nee? Want deze box, vlog op de laas, opgejecken, eigen paas, reiziger op de aam, mijn tekjes in mijn ruggaan. Drive voor white, drive for black, anyway, en niet gaat. Ja men ja paas. houd je geld en houd je bek. Alla, la la, la la la la la, la. la, la. Groen ochend lucht met zon. Ik haal mijn t-shirt van die draad op kantelend balkon. Zij bruine dag aan stompjes leer jelle ver vol. Ik weet niet waar de ster nog iwer soppen jol. Ik raak zo moch van al die aande. Ik moet mijn voornstel uitgesleept vier in is such a hype. I'm not the type, type. Jack with poetry die Ik naar sweet nog backstreet yeah, Sochins koos ek vir die som, saans dodge die angels, Ik weet nie waar ik voor nie, Ik volg in music met die bangles, Ex weer kom. Babelaars, opgetikt en eetgepaasd Reiziger op tafel Met mijn dekjes in mijn rugzaam Drive voor white, drive voor black En die roeien en die kaart Ja meneer, ja was hou jouw geld en hoor jouw bek La la la, la la la la, la, la, la. De Zuid-Afrikaanse muzikant Koos Kombuis, die we ook al een keer eerder in dit programma lieten horen. Brans met boeken op Radio 1. Waarin vanavond de gast Fred de Vries... die al geruime tijd in Zuid-Afrika woont. Hij schreef Afrikaners, een volk op drift... over de blanke inwoners van Zuid-Afrika. Ja, dan moeten we het toch even hebben, Fred, over Orania. Ja. Vertel, wat voor dorpje is dat... Orania is een dorpje wat ook in de Karoo ligt, dus ook in dat droge stuk. Het ligt aan de Rivier, vandaar dat het Orania heet. Uh, het was ooit een dorp, een nederzetting voor mensen... die een of andere installatie aanlegden aan die rivier. Dus er werden zo'n tijdelijke huizen gebouwd... van, van ja, wat is dat, uh, spaanplaat of zo. Weet je wel, dunne, dunne bouwvallige huisjes... En op een gegeven moment waren die waterwerken klaar, toen zijn die lui daar weggegaan en dan bleven die huizen staan. Toen heeft een groep Afrikaners uh, dat, dat dorp zeg maar, gekocht om daar een Afrikaner-natie te beginnen. Uh, het en dan idee... hebben we het over? Begin jaren 90, eind ja. jaren 80. Uh, het idee was dat dat zou groeien, want ik bedoel, dat het alleen voor blanken zou het zijn. Uh, en dat het zou groeien tot ze uiteindelijk zo ver waren... dat ze ook een, een toegang tot de zee hadden. Dat is heel ver weg. En een soort ja, Afrikaanse volkstaat zouden kunnen creëren daar... te midden van vijandige zwarte stammen. En dat, ja, dat is nu een dorp van nog geen duizend inwoners. Uh, Want ze hebben een aantal idealen. Dat dat ze Zelfwerkzaamheid uh, hebben ze hoog in het vaandel. En het idee is dat ze voor zichzelf kunnen zorgen... Er mogen dus geen uh, zwarte bedienden zijn. Geen zwarte tuinman, geen zwarte kok, geen zwart uh, kindermeisje. Um, en het is een soort laboratorium geworden. Maar alleen maar blanken Alleen zijn. blanken. En eigenlijk alleen maar Afrikaners. En Afrikaners. Ja, bedoel en... je als Engelsman, maar Engels sprekende Zuid-Afrikaan... mag je er wel wonen, maar je moet wel Afrikaans talig zijn... en je moet goed christen zijn. Dat zijn de, de, en je moet het... Afrikaanse cultuur goed aanhouden. Maar dat is eigenlijk... Een, dus Wat is het? Het is bijna een soort... Madu ja, Maduro Dam wou ik zeggen, maar dat is het goede ja, woord dus natuurlijk. Maar ja, maar ja, het is soort... zoiets. Ja. Urk... Uh... Ja, ja, maar goed, ik bedoel, Urk, daar kun je gewoon... Uh... Hoe heet die lui in Amerika? Die, uh... Ja, de, ik weet wel wie je bedoelt. Ja, Amish? Ja, de Amish. Ja. De Amish. Ja. Die, hebben, die hebben dat ook natuurlijk. Ja. Die bouwen zelf hun huizen. Ja. Die, uh, die, dat zijn gesloten gemeenschappen. Ja. Maar hier mag je dus ook niet als zwarte je vestigen. Dat mag niet, want... Het dat dat... is privégrondbezit, dus daar kunnen ze, ze hebben een dorpsraad en een burgemeester en zo. Bedoeld, het functioneert allemaal wel. Maar wat gebeurt er als een zwarte Zuid-Afrikaner met zijn auto naar binnen komt? Oh, dat is geen probleem. Dat niet. Dat nee. ik bedoel, dat, nee. Nee, niet dat hij gelijk... kan er geen grond kopen, geen huis bouwen. Dat, dat, dat, dat lukt niet. Terzij hij zich helemaal 100% Afrikaner voelt. Maar... Nee, maar oké, okay, jij, jij, jij schrijft daarover. En het, ik bedoel, dit is dit is niet meer exemplarisch voor, uh, voor dat land, want het is helemaal veranderd. Dit ja. is een soort laatste enclave, en, en daar ben je. Ja. En je probeert die mensen te, te, te begrijpen, wat je wilt erover over schrijven. Maar wat, wat valt er aan te begrijpen? Nou ja, je wil, bedoel, in eerste instantie denk je natuurlijk... zijn allemaal racisten die daar wonen. Hè? Lijkt me vanzelfsprekend. En dat valt dan wel weer mee. En um, wat je... Wat je... Aan de ene kant zie je een soort Afrikanen-idealisten... die vinden dat ze hun taal en cultuur in stand moeten houden... en dat dat alleen kan in een soort afgesloten gemeenschap. Aan de andere kant zie je mensen die door geweld uh, gevlucht zeg maar, zijn... Uh, vertrokken zijn uit, uit Durban of East-London, van die, van die steden... en die een veilig heen komen willen. Dus die komen daar ook naartoe. En dan heb je daarnaast een groep snoebers die nergens werk kunnen vinden... En die denken van misschien dat we in Orania wel worden opgevangen. en daar uh, bestaan kunnen opbouwen. Dus je hebt een soort incoherente groep. die uit drie hoofdgroepen bestaat. En die proberen samen een soort. ja, Afrikaner staatje te vormen. De, de, de maar die wel... ook weten toch. dat mensen. die mensen moeten intelligent genoeg zijn. om te weten dat het ook een ideaal is. dat dat al lang niet meer haalbaar is. Ja, maar ze, ze, het is een beetje van die, die doemsprofeeten... die denken dat de wereld ineens al storten. En je hebt de Ark van Noah. Dat, dat idee is het. Van, dat land gaat naar de kloten en wij zitten hier in Orania... en wij houden stand en mocht het land inderdaad ineens storten... dan zitten wij hier in ieder geval, wij kunnen onszelf voorzien... en ze zullen ook ongetwijfeld wel wapens hebben of zo... mocht het helemaal misgaan, want wapenwet is daar niet zo uh, striggend... Um, en zij kunnen zichzelf bedruipen dan. Dat, dat is het idee. En ze hopen door meer land te kopen. en door een soort voorbeeldfunctie te hebben voor andere delen van het land. dat er meer Orania's ontstaan. zodat er uiteindelijk toch weer een soort Afrikaanse volksstaat ontstaat. En is dus, dat denkbaar? Nee. Nee, want de Afrikaanse wonen veel te verspreid. Ja. Ik bedoel, ze wonen van, zeg maar van de Kaap tot in het, bij de grens met Zimbabwe. heb je Afrikaners. Dus er is ook geen gebied waar je een Afrikaanse volksstaat zou kunnen bouwen. Rian Malan, zijn naam is een aantal keer gevallen in dit programma. Hij schreef My Traitor's Heart. Die is, die, is, die is pessimistisch over de toekomst van... Uh, van uh, ja, hij wisselt nog wel, hoor. Hij wisselt, nee, maar goed. Er zit een soort ondertoon van... Ja, dus een ras-pessimist. Ras wat hij vindt. Van ja. dat, dat geweld heeft hier zoveel eeuwen aan hè, verschillende ja. zijden. Hij heeft ook Geheer. weinig fiducie weinig in, in het ANC. Dat is natuurlijk ook een probleem. En jij? Nou, ze doen het op het moment niet zo goed. Neem maar even los van het ANC. Over de, als we het hebben over. dat mag je er ook in betrekken in het ja. antwoord. Maar als je het hebt over de toekomst, de toekomst, de toekomst van Zuid-Afrika. Nou, ik denk dat Zuid-Afrika nog wel door een dal gaat voordat het weer wat beter gaat. Uh, binnen Afrika zie je andere landen enorm in opkomst. Zuid-Afrika, bedoelt, ANC erfde natuurlijk een fantastische infrastructuur. Ik bedoel, geen enkel, Zuid, geen enkel Afrikaans land had de wegen en de telefoon. En. Uh, ja, het, het geld bedoelde dus ze: het goud, diamanten, die Zuid-Afrika had. Maar nu zie je landen als Ghana, zelfs Nigeria, uh, Botswana, die goede economische groei doormaken. Terwijl Zuid-Afrika zo onder de 2% zit. Wat niet genoeg is om de bevolkingsgroei bij te houden. Um, daar heb je daar binnen het ANC, de, de soort infighting, uh, waardoor het. Het, het presidentschap een beetje verlamd is. Ik bedoel, Zuma, de president, is niet een man met veel visie. Dus het, het, het land staat stil. En ik denk dat er echt iets moet gebeuren, iets, iets, iets belangrijks. Ik bedoel, of een nieuwe president met visie. Of, of, ja, je ziet nu echt die onrust, die neemt dagelijks toe. En al die townships zijn elke dag... Uh, van die service delivery protest, heet dat. Mensen die protesteren dat? omdat ze geen stromend water hebben... geen elektriciteit. En dat is... ja, Ik, bedoel, ik las pas van, van die cijfers... maar dat is elk jaar nu, afgelopen vier, vijf jaar, toegenomen. Het is bijna één per dag nu. En dat zijn gewelddadige protesten... waar ze overheidsgebouwen afbranden, met de politie vechten. Dat soort dingen, branden, verbanden, banden, verbranden... Maar er staat dus elke dag gewoon wel ergens iets in de brand. Ja. En, en, en wordt geschoten. En, ja, maar en, en... niet met scherp, hebben we rubber kogels. Nee, maar goed, ja. er wordt ook nog steeds behoorlijk Maar er is, er is een hoop onrust op het moment. sociale onrust, sociale en economische onrust. En het cynische is natuurlijk dat Zuid-Afrika... eigenlijk gewoon niet meer de plek in het nieuws inneemt die nee. het ooit innam. En ook niet de plek in Afrika die het had kunnen innemen. Dat is ook wel jammer bedoel voor het land. Dat is ook wel cynisch, hè? Dat, dat, dat, dat, ik bedoel dat, hoe dat dan werkt ja. met nieuws inderdaad. Ik bedoel, ja. er, moeten, er moeten honderd doden vallen... en dan mag je nog van geluk spreken als je het journaal haalt. Als je het haalt. nieuws haalt, ja. ja. Nee, maar goed. Intussen, als ik je dan vraag, ben je... dan moet je heel kort antwoorden, optimistisch of pessimistisch? Uh, gematigd optimistisch. Ik wil ja, je bedanken. Dat. Ja, natuurlijk mag dat. Ik wil je bedanken voor dit uh, gesprek, Fred. Ik sprak in uh, brands met, boeken met Fred de Vries. En Fred schreef het boek Afrikaners. Een volk op drift. Uitgegeven uitgeverij Nijg en Van Ditmar. Met een uh, prachtige aanprijzing van Simon Cooper in de Financial Times die het een prachtige reportage noemt, dit boek. En dat is het ook. Volgende week in Brands met Boeken... een gesprek met Peter Westbroek. En hij schreef een boek, hij is geoloog... Emeritus hoogleraar uit Leiden. Hij schreef een boek over de toekomst van de aarde. En ook hij is gematigd optimistisch, zou ik willen zeggen. Naachter is hier Omroep Max met twee dingen... waarin ook vanavond weer gesproken gaat worden... met politici die de Tweede Kamer verlaten. Dat na het nieuws van achter.